Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam heeft de Koninklijke marechaussee drie Britse militairen opgepakt... omdat die zich flink misdragen zouden hebben. Zo zou een militair maandagnacht een agent in het centrum hebben mishandeld. Iemand anders werd aangehouden omdat hij dronken over straat liep en harddrugs bij zich had. En gisteravond kreeg een derde militair het aan de stok met de politie. Ook hij was dronken in het openbaar... De militairen zitten op een Brits schip dat momenteel in de Rotterdamse haven ligt. De afgelopen weken deed de bemanning mee aan een grote NAVO-oefening. En nu zijn ze even in Nederland om te ontspannen. Bijna 200.000 mensen hebben hulp gevraagd van het Tijdelijk Noodfonds. Ze hebben dat geld nodig om hun energierekening mee te betalen. Ongeveer de helft van de verzoeken is al goedgekeurd. Het zijn dik 100.000 verzoeken meer dan vorig jaar. Transavia schrapt weer vluchten. De vliegmaatschappij heeft te weinig vliegtuigen, ook tijdens de meivakantie. Het komt door uitgelopen werkzaamheden. Reizigers die er last van krijgen hebben inmiddels een mailtje gehad. Belgische jongeren moeten verplicht stemmen voor Europese verkiezingen. Ook 16- en 17-jarigen hebben daar stemrecht en dat wordt nu dus een stemplicht. Net als bij de volwassenen. Ze moeten binnenkort dus al naar de stembus, want in juni zijn die Europese verkiezingen. En Reddit is naar de beurs gegaan. Je kent het vast wel, dat internetforum waarop je werkelijk over alles een gesprek kunt beginnen. Het bedrijf haalt er zo'n 6 miljard euro op bij de beursgang. En gaat misschien wel wat veranderen voor de gebruikers, zegt deze beursanalist. Er moet meer omzet komen bij Reddit. Dus ja, dat gaan die platformgebruikers misschien wel merken. Aan de andere kant, wat wel heel leuk is, is dat Reddit ook heeft gezegd... Onze actieve gebruikers die geven wij ook de mogelijkheid om aandelen te kopen. Dus het is niet alleen voor de grote investeerders. Ook de redditors, dus de actieve uh, reddit-gebruikers, die krijgen voorrang bij het aanschaffen van aandelen. Er zijn al meer grote internetbedrijven waarin je kunt beleggen, zoals Facebook, X en Google. Het weer nog, vanavond en vannacht grotendeels droog. Morgen een bewolkte dag, vanuit het noordwesten trekt er wat regen over. Dan is het 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2. Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Maarsen is de vertraging 10 minuten. Dat komt er aan ongeluk. een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam. Tussen af het Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotenvaart. 5 minuten vertraging. De N201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Wilnis en Loenen, 20 minuten. En op de N205 nieuw richting Haarlem, voor Haarlem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort draait door. Streaming for the heartbeats Beating Speed through the breeze For revolution and the perfect waves Surround me Tell me about the ocean moving in slow Daar is uh, proberen tussen 6 en 7 nog het uh, kan dit hele verhaal. Goed. De Simple Minds uh, trapte deze Zandvoort uh, draait door af. Met all the things she said. Dit kennen we ook. Komt uit Zandvoort. En ze gaat binnenkort optreden. in de Avas Live, maar niet meer? A in my the my heart, keep me in the dark.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 En daar stonden ze in Amsterdam in de Thuisstraat, een levensgrote laarzenwinkel vol met laarzen rubberen laarzen rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mijn vriendelijk toe Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geef u mij een paar, een, een paar Lekkere, fijne, warme, rubberen kaplazen. In een lammedorp daar een paar fijne waarsen ziet Ik was een blij kind Kaplaarzen, Fijne, rubberen kaplazen, Met winterkapjes te zijn maar waterdicht zijn Kapla Kap kapla Maar daar voor rubber Rubberen blazen voor hier. om genade te vissen Kapla kap kapla Kapla bent u niet doof? wel waterdicht, trouwens. 65 gulden? Dat <lacht> is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof? maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. trek jij maar laatst even uit. Nee, je hoeft niet in te vette schat. Dit zijn rubberen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 Oh, So blindly Ooit onderdeel te zijn geweest van de Doobie Brothers, deze Patrick Simmons. Daarvoor hoorde je trouwens Bodine Monet en zij komt natuurlijk ook uit Zandvoort. Een gooi gedaan om mee te doen aan de Eurovisie Songfestival voor Duitsland, maar ja, dat verhaal kunnen we bijvoeglijk doorstreven. Over Eurovisie Songfestivals verschijningen, deze dame kan erover meepraten, maar het was niet een al te beste optreden: Madonna en Culting Commotion. En dan heb ik het weer aardig uitgemikt als het gaat om de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Want we hebben er nog eentje die we nog makkelijk kunnen horen. En dat is van de frontman van Led Zeppelin. In 1983 bracht hij dit nummer uit. En dat nummer dat heet Big Log. Big Log. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amsterdammer van 25 wordt verdacht van het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade. Dat gebeurde vanochtend in Den Haag. Er raakte niemand gewond, maar het gebouw raakte wellicht beschadigd. In België wordt de stemplicht uitgebreid. Ook jongeren van 16 en 17 moeten verplicht gaan stemmen. Ze mochten dat al sinds twee jaar, maar nu wordt het ook voor hen verplicht. Voor gesjoemel met muziekstreams moet in Denemarken een man drie maanden de gevangenis in. Hij liet muziekbestanden heel vaak afspelen. Zo verdiende hij een half miljoen euro. Het weer, vanavond droog, vannacht in het noordwesten misschien wat regen. Morgen op meer plaatsen regen bij 10 tot 14 graden. the bottom of the roof, and the horses wonder who you are, the thunder sounds out for the lightning seeds uh, how do you feel, like a moving star, this ain't the first time, make the greatest, But I tell ya, if I have the chance to do it all again, uh. er Ook nog een uitvoering van een Liberty X destijds, maar dit is toch echt het origineel van Mentronics. En uh, got to have your love, daarvoor hoorde je overigens niemand minder dan Prince Pat Raspberry Barrett. Dit is inmiddels alweer 20 uh, nou, minuten voor 7 uur. En deze heer komt ergens uit Polen. Luca, Luca. Alleen was dat met Houdini. En daarvoor hoorde je... Nou, schiet mij maar lek. Het is uh, alweer een tijdje terug uh, van, van dit nummer. Ik ben het gewoon kwijt. Je hebt die playlist uh, gewoon uh, onvergeworpen. Zelfs het nummer daarvoor uh, kan ik gewoon niet meer in. Alles wordt van die harde schuif uh, gewist. Maar dit is van jou toe. En dat is zeker al van, Nou, laten we zeggen, 2008 2009, die kant uit. Nummer dat heet Magnificent.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 Let's play dat was dan... Hoe is hij van Sarah Buckley? En daarvoor hoorde je You Do met Magnificent. We hebben er nog eentje. En die sluit het bal van deze zandvoort. draait door af. En dat is Balthazar in de purple, uh, purple Machine Mix. En dat, dat heet Losers. You walk away